Het weer vandaag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Daarnaast een kleine kans op een lichte bui. Middagtemperatuur loopt uiteen van 15 graden op de Wadden tot 21 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio in -journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 30 mei, goedemorgen. De Europese Commissie komt vandaag met de beoordelingen... van de economieën en begrotingen van de lidstaten. Nederland moet vrezen voor een onvoldoende. Tijn D. meldt zich vanuit Brussel en Joost Vullings vanuit Den Haag. We maken een rondje langs de landen... die waarschijnlijk een slecht rapportcijfer gaan krijgen. En dus ook boetes. En over de gevolgen van de beoordelingen... praten we met ING-econoom Karsten Brzeski in Brussel. Franse president Hollande voert de druk op het regime in Syrië verder op. Hij sluit militair ingrijpen niet uit. Ron Linker doet verslag vanuit Parijs. U hoort natuurlijk het laatste nieuws over de gevolgen van de aardbeving in Italië. En de Italiaanse premier Monti wil daar ook nog eens het betaald voetbal... voor een paar jaar stilleggen vanwege corruptie. Mark-Robin Visser onderzoekt vanochtend hoe het toch staat... met de redding van autobouwer Netcar. De tijd begint te dringen voor het personeel. Een meerderheid van de artsen vindt dat patiënten... aan het eind van hun leven te lang worden doorbehandeld. Straks een discussie tussen een medicus en een zorgverzekeraar. En voor Mitt Romney is het nu helemaal zeker... dat hij de republikeinse president kandidaat wordt. Nederlandse bedrijven doen ook nog eens goede zaken bij het EK en de Olympische Spelen. Dat er meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. Een internationale militaire actie tegen Syrië is niet uitgesloten, zei de Franse president Hollande in zijn eerste grote interview sinds zijn verkiezing. Het bloedbad in Oula, waar veel kinderen stierven, kan een ommekeer betekenen. Ook een solutie die niet militair. militaire is. Want uh, de pressie moet zich tot nu toe om het regime van Bashar al-Assad te schijnen. Voorwaarde is volgens Hollande... dat er met respect voor het internationale recht wordt gehandeld. Er moet eerst een resolutie worden aangenomen in de VN-veiligheidsraad... die ingrijpen mogelijk maakt. Hollande gaat erover praten met de Russische president Poetin. Ik zal erover praten met president Poetin... want hij komt naar Parijs vonderdag. Dat is hij, nu met de Chine... ...die het Maar er wordt ook nog wel naar een diplomatieke oplossing gezocht. Gisteren maakte Nederland en België bekend... ...dat de Syrische ambassadeur tot ongewenst persoon is verklaard. Vragen zegt er of de Syriërs daarvan onder de indruk zijn. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken snapt die vraag wel... ...zei hij gisteravond in met het oog op morgen. Dit soort signalen maken als het alleen vanuit Nederland komt... ...natuurlijk niet de indruk die je op zichzelf zou wensen... Maar als ik kijk naar de landen die dezelfde stappen hebben genomen, Verenigde Staten, Canada, Australië, eh, onze Benelux partners, Frankrijk, Italië, Duitsland, eh, Verenigd Koninkrijk, dan, dan zit je toch wel eh, in, met een forse rij landen. En dat maakt eh, altijd invloed. Ik moet zeggen dat wanneer wij met een groot aantal andere landen gezamenlijk dit soort stappen zetten, dat dat dan inderdaad echt doorkomt. Hmm. Ja, is het Syrische regime echt onder de indruk hiervan? Correspondent Sanne van Hoorn, die op dit moment in Damaskus is, betwijfelt dat. De West-Europese landen, Amerika, de Arabische landen, die worden hier al lang in het kamp fout ingedeeld. Uh, daar, Verenigde Naties in het algemeen, stelletje-leugenaars. Uh, dus ja, dat, dan, dan zit je al in een bepaalde hoek. En of je daar dan een ambassadeur hebt, met alle respect, het zal niet zo heel veel indruk maken. Het was eigenlijk al duidelijk dat de nominatie hem niet meer kon ontgaan. Maar nu heeft hij ook echt de benodigde kiesmannen binnen. En daardoor is Mitt Romney tijdens de Amerikaanse verkiezingen... definitief de kandidaat van de Republikeinen. Hij won de voorverkiezingen in Texas met een grote meerderheid... vertelt deze Amerikaanse journalist.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 In de Noord-Italiaanse stad Cavezzo is een 65-jarige vrouw onder het puin vandaan gehaald. Ze was bekneld geraakt in een gebouw dat door de nieuwe jongste aardbeving van gisteren was ingestort. Reddingswerkers konden haar bevrijden. Bij de beving die een kracht had van 5,8 op de schaal van Richter vielen zeker 16 doden en raakten 350 mensen gewond. Eén persoon wordt nog vermist. Vestia hoeft voorlopig niet te vrezen voor een faillissement. De in financiële noodverkerende woningcorporatie zal instemmen met een plan van de banken om de problemen in de ijskast te zetten. De banken zullen geen extra onderpand eisen, zegt verslaggever Gertjan Dennekamp. Betrokkenen verwachten dat de corporatie vandaag zal instemmen met een plan van de banken om de huidige situatie te bevriezen. De banken zullen geen extra onderpand eisen. Binnen twee weken hopen de banken en Vestia dan een definitief akkoord te bereiken. Nou en dan is een faillissement tot die tijd in ieder geval afgewend. Ten vertelt hoe het dan verder gaat. De partijen zullen een speciale groep samenstellen die de komende dagen namens de betrokken partijen, de elf banken, de overheid, Vestia en de toezichthouders zal onderhandelen. Vestia is in grote financiële problemen gekomen door speculatie met financiële producten. Een faillissement leek lange tijd een serieuze mogelijkheid. In een Engelse Derby zijn een man en een vrouw aangehouden omdat ze hun zes kinderen zouden hebben vermoord. Zes kinderen kwamen op bij een woningbrand en de ouders worden er nu van verdacht de brand zelf te hebben gesticht. Dik twee weken geleden gaven ze, toen in de rol als slachtoffer, een emotionele persconferentie. We can't express our gratitude to everybody that's been concerned with the case, with wat been going on. Ja, nu is de situatie heel anders. Volgens de politie hebben de ouders de brand aangestoken. Maar daarmee is het onderzoek nog niet afgelopen. Please do not see these two arrests as the police inquiry coming to an end. It is not the case. I need additional information from the public out there to really get to the truth. Is volgens de politie nog aanvullend onderzoek nodig... om erachter te komen wat daar nu gebeurd is in Derby. Het is ook nog volstrekt onduidelijk wat het motief was van de ouders. Bij een oefening in Duitsland is een 21-jarige Nederlandse marinier omgekomen. Hij zat in een landrover die omsloeg. Hij is nog naar het ziekenhuis overgebracht, zegt een woordvoerder van Defensie. Hulpdiensten waren eigenlijk gelijk ter plekken. Het betrof een oefening met, met, met, waar ook met scherpe munitie wordt geschoten. Dat was op het moment van het ongeval niet, het geval, niet, niet gaande. Maar betekent altijd wel dat er veel medische diensten en hulpdiensten aanwezig zijn. Dus die waren snel op de plaatsen. De mariniers zijn snel afgevoerd naar het ziekenhuis in de omgeving. Maar helaas is daar geconstateerd dat een van de mariniers is overleden. Militairen oefenen in Duitsland omdat het, het gebied zich leent voor het oefenen met echte wapens, zegt de woordvoerder. Het is een, een, een oefening waarbij met, met, met scherpe munitie geschoten wordt. We hebben in, in, in Duitsland een aantal oefenterreinen waar dat nog kan. En waar dat ook mag, is. Dus dat zijn grote wijd, wijdgestrekte oefenterreinen waar we met, met scherpe munitie kan oefenen. Op het moment dat de land erover omsloeg werd er niet geschoten. Koninklijke Margaret José heeft de zaak in de onderzoek. Het Noorse zeiljacht dat gisteren werd vermist is terecht. Aan het eind van de avond is er radiocontact geweest met het jacht Kohengi. En alles aan boord bleek in orde, zegt de kustwacht. Het reddingscoördinatiecentrum Stavanger in Noorwegen... die heeft uiteindelijk radiocontact met hem gekregen. En toen bleek het schip tussen Denemarken en Noorwegen te varen. Er was niets aan de hand. De mensen hadden ook geen flauw idee dat ze vermist werden. En alles bleek goed aan boord te zijn. Maar omdat het schip vermist was, werd een internationaal opsporingsteam opgericht om uit te kijken naar het zeiljacht. Uiteindelijk bleek dat het schip zich ergens tussen Denemarken en Noorwegen dus bevond. Het onderzoek naar de raadselachtige vermissing wordt nu overgenomen door Noorwegen. Nou, ik vermoed dat hij nu doorgaat naar Noorwegen. En dan zullen waarschijnlijk de Noorse autoriteiten toch even een praatje maken van... Uh, ja, waarom heeft hij zich niet gemeld of, of op oproepen gereageerd? Want ja, die hebt toch ongeruste familieleden. En er is nu een hele zoekactie op gang gekomen van België... Uh, Nederland, Duitsland, Denemarken. Dus er is aardig wat overhoop gehaald. Bob Dylan is geëerd met een Medal of Freedom. Dat is de hoogste onderscheiding die aan burgers wordt gegeven... in de Verenigde Staten. President Obama deed de medaille om bij de 71-jarige zanger. En hij zei dat Dylan muziek opnieuw heeft uitgevonden. By the time he was 23, uh, Bob's voice, uh, with its weight... Uh, its, its unique gravelly power was redefining... not just what music sounded like, but... Uh, the message it and how it made people feel. Volgens Obama zijn bijna alle hedendaagse muzikanten beïnvloed door het werk van Dylan. Today, everybody from Bruce Springsteen to YouTube uh, owes Bob a debt of gratitude. Uh, there is not a, a bigger giant. Uh, in de history of uh, American music. Maar niet alleen Dylan kreeg de Medal of Freedom, ook voormalig astronaut en senator John Glenn, schrijfster Tony Morrison, voormalig Israëlische president Simon Peres en de ex-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright namen de prijs in ontvangst. Vandaag is de uitspraak in de rechtszaak tegen de Liberiaanse president Charles Taylor. Tegen hem is 80 jaar cel geëist voor oorlogsmisdaden in buurland Sierra Leone. Taylor werd begin deze maand door het speciale strafhof voor Sierra Leone in Den Haag... medeplichtig bevonden aan oorlogsmisdaden, zoals moord, verkrachting en het verminken van mensen. Mensenrechtenorganisatie Global Witness was blij met die uitspraak. Het was een goede conviction. was it. was Omdat Taylor medeplichtig werd bevonden en niet schuldig, is er volgens de organisatie minder mogelijkheid om in beroep te gaan. Advocaat van Taylor denkt dat een lange gevangenisstraf het begrip immuniteit van staatshoofden ondermijnt. If Taylor's verdict is really ending the idea of immunity then it should equally apply to powerful countries as it does to weaker countries like Liberia so it is a very important precedent in that regard de advocaat zegt dat machtige landen als de Verenigde Staten en Rusland op dezelfde manier behandeld dienen te worden hij vraagt zich af of de uitspraak een president schept one wonders whether this decision will act as a restraint upon Russia upon the united states amongst the powerful uh, uh, against the powerful countries in this world i doubt it de straf die tele krijgt wordt om half tien bekendgemaakt. Dan de beleggers op Wall Street. Die zaten gisteren met Facebook in hun maag. Koers van de sociale netwerksite bereikte een nieuw dieptepunt... en had daarmee een dempend effect op, de, op het positivisme op de vloer. Positieve stemming was deels te danken aan een verschuiving... in het Griekse electoraat ten faveur van de pro-Europese politici. Zo, so zo. -so. So, ja, dat is wel zo <lacht> <lacht> lang over nagedacht. Toch cijfers in het groen uiteindelijk. De Dow Jones sloot 1% hoger. Nasdaq won 1,2% zelfs. In Azië gaat het minder goed. De Japanse Nikke-index staat op dit moment op een verlies van bijna 1 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 14 minuten over 6 is het. Uh, train staat deze week voor de tiende week op rij op de eerste plaats... in de Nielsen Airplay Top 50. Dat betekent dat drive-by in ons land door alle zenders het meest wordt gedraaid. In geen enkel ander Europees land staat de hit van het Amerikaanse trio... op de eerste plaats.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 Because... Uh -huh. train met drive-by. Gaan we naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, wederom. Jij loopt mooi alweer mooie buiten. Ja, het wordt een mooie, ja. het is al licht, hè? valt op, valt op. Ja, opeens. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet of het bij jullie al licht is, maar waar ik ben in ieder geval wel. Ik ben nogal ver bij jullie vandaan. Oh. Ik uh, bevind mij namelijk thans in uh, het zonnige zuiden, in Heerlen. En hier in Heerlen, dat ruik ik, wordt het een mooie dag. Is dat in Hilversum ook zo? <laughs> ja, dat is hier ook zo. Ja. Hier ruik ik dat oh, nog ja, dat niet zo, maar buiten ik. wel. <laughs> ja, precies. Nee, daar moet je het buiten voor zijn. Uh, ja, toch, uh, ik, ik ga niet alleen maar hier van de mooie dag genieten. Er moet ook nog een beetje zaken gedaan worden. Vandaag verstrijkt er een ultimatum van de vakbonden en de ondernemingsraad... over een sociaal plan bij NETCAR. Want ja de datum komt steeds dichterbij dat de productie bij NETCAR uh, aan een einde komt... en dat de 1500 mensen die daar werken geen baan meer hebben. Daar moet ze een sociaal plan voorkomen. En dat is er nog steeds niet. En dat dreigt nou toch een beetje tot een ruzieachtige sfeer te leiden. Maar voordat ik verder ga en mensen nog net wakker zijn en zo... neem ik u even een klein stukje mee terug naar uh, afgelopen winter... om te horen hoe het ook alweer zat... Het Japanse bedrijf Mitsubishi stopt met de productie van auto's bij Netcar in Boren. En dat betekent dat er na dit jaar geen werk meer zal zijn voor 1500 werknemers. Dat is een enorme klap voor de werkgelegenheid. Netcar is de enige fabriek in ons land waar personenauto's worden gemaakt. Als het personeel het slechte nieuws te horen krijgt, is voor sommige werknemers de maat vol. De poort wordt geblokkeerd met nieuwe auto's uit de fabriek. Ik moet blokeren, Iedereen heeft zijn betalingen. Huis, kinderen, vrouw. Dus voor ons is het gewoon uh, verder uh, verwerken. Helaas, we zijn 3, 24 jaar hier allemaal. Dus dat is een gedeelte van je leven wat je hier... Uh, ja, en dat wordt in één keer zomaar kapot gemaakt. Ja. 30 jaar. Dus, uh, ja, luisteren, het is dus eigenlijk was het uh, te verwachten. We maken te weinig auto's. Ja, goed... Uh, maar de klap komt altijd al dan klaar. Ja, is het klaar of niet met, met NETCAR? Dit fragment was uit uh, februari van dit jaar. Ik kan me dat nog herinneren. Toen stond ik hier met krakend verse snowboots... in de kou uh, voor de poort uh, bij NETCAR in uh, Born. Straks ga ik weer voor die poort staan. Maar dan nu uh, in iets uh, lichtere kledij... om te kijken hoe het met de mensen gaat. Ze hebben ongetwijfeld... Niet zo'n heel erg leuk half jaar achter de rug. Je weet natuurlijk dat er allerlei kleine berichtjes naar buiten kwamen. BMW in gesprek met Netcar, eh, andere fabrikanten enzovoort. Maar echt iets concreets is daar tot nu toe nog niet uitgekomen. En nogmaals, die productie van die die neemt alleen maar af. En die gaat binnenkort eh, eindigen. En nu heb ik me laten vertellen dat zolang die fabriek Netcar nog draait... die interessant is... Voor eventuele overkandidaten of partners. Maar als die straks stilstaat, dan is het gewoon een verzameling oud ijzer. En dan is het afgelopen. Klaar. En dus ook voor die 1500 mensen, die 1500 gezinnen die daarvan afhankelijk zijn. Kortom, er staat nogal wat op het spel hier. En daarom hoog tijd om weer eens neer te strijken bij Netcar in Born. Ja. En in de omgeving misschien, Mark, op in, want al die toeleveringsbedrijven zitten natuurlijk ook in spanning. Hè, wat daar gaat gebeuren? Zeker. Zeker, natuurlijk. Zo'n bedrijf draait natuurlijk uh, niet zelfstandig. Er zijn allerlei uh, bedrijfjes en dingetjes die daar dingen naartoe brengen. En uh, dat is natuurlijk ook voor hen spannend. Dus de gevolgschade, om het zo maar even te noemen. van een eventuele sluiting van, van uh, Netcar. zal hier in de regio uh, heel hard aankomen. Juist. Nou, misschien krijg je vanochtend wat duidelijkheid. Maar in het wel goed de bedoeling. luisteren. Ja, <laughs> zeker. Doe je best. Mark Robin Vissen ja, is. Duidelijkheid in, uh, graag. In Helen en Born bij Netcar de Autobouwer. Dan, ouweers moeten aantrekkelijker worden voor werkgevers. Dat wenst de demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken. U hoorde dat gisteren in het Radio 1-journaal. Daarom wil je de regels versoepelen. Bijvoorbeeld als een 65-plusser ziek wordt. Nu moet die werknemer nog twee jaar doorbetaald worden. Nou, als het aan kamp ligt, wordt dat zes weken. Dat valt in goede aarde bij een callcenter in Utrecht. Ja, goedemiddag met OPMP. Met Gerrit Jans spreekt u. Ik spreek met uh, Babette van Munster. Goed, dank voor je tijd hoor. Dag, Ja,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 Ja, op een gegeven moment moet je stoppen. Dat moet je gewoon aanvaarden. Maar goed, het is wel weer zes jaar langer dan de 65. Mee, Olimans van OPNP. Roes Guttijzer sprak met haar. Het NOS Radio 1-journaal Sport. De John van der Brom vertrekt toch bij Vitesse om bij Anderlecht te gaan werken... meldt de regionale krant de Gelderlander. Van der Brom wordt al langere tijd begeerd door de Belgische landskampioen... maar toch koos hij ervoor om zijn contract bij Vitesse uit te dienen... Anderleg bleef echter trekken. En uiteindelijk zijn klopleiding en Van der Brom gezwicht. Van der Brom wordt de vijfde Nederlandse training, trainer in de Belgische eerste klasse. Een van hen is ook trainer. Ron Jans, hij tekende een drie jaar contract bij Standaard Luik. En dan moet hij in ieder geval wel Frans gaan leren. Ik heb in ieder geval alles begrepen en verstaan wat de voorzitter heeft gezegd. Ik heb zes jaar op de middelbare school Frans gehad. Maar dat is al wel 35 jaar geleden maar ik hoop dat Frans in maanden ik zal in ieder geval mijn best doen om zo snel mogelijk dat ook te beheersen. Maar de taal is denk ik wel belangrijk want dat hoort ook bij de, bij de clubcultuur. Ja, want Jans? moet nog even oefenen. Erik Pieters is in het Amsterdam Medisch Centrum, de AMC, met succes geopereerd. De linksback van PSV had last van een scheurtje in een middenvoetsbeentje... waardoor hij moest bedanken voor het EK. Pieters gaat nu werken aan zijn revalidatie. Was gisteren dan wel een goede dag voor het Nederlandse tennis. Zowel Robin Haase als Arangsta Rus bereikten de tweede ronde op Roland Garros. Haase gunde zijn Kroatische tegenstander Ivan Dodi slechts vijf games. 6-2, 6-2 en 6-1 werd het.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 Maar hij, uh, hij miste veel eersters, dus waardoor ik ook af en toe druk op zijn tweede had... of in ieder geval in de rally kwam. En uh, ja, en daardoor verliep de partij eigenlijk heel erg makkelijk. In de tweede ronde speelt Hazen tegen de Rus Michael Jusny. En Arang's Rus bereikte de tweede ronde door opgave van haar tegenstander. Jamie Hampton uit de Verenigde Staten moest in de tweede set met een rugblessure opgeven. Ondanks dat gelukje keek Rus met een tevreden gevoel terug op het duel. Ja, ik probeerde in de bal te stappen en agressief te spelen en zwaar te spelen, want uh, ja, op heu heuphoogte speelde ze zo goed terug. Maar zodra ik wat uh, mixte zeg maar, in mijn spel, dan uh, werd het lastiger voor haar. De tweede ronde wordt een stuk pittiger voor Rus, want daarin moet ze het opnemen tegen de Française Virginie Razzano. Zij zorgde gisteren voor een stunt, een stunt van de dag door Serena Williams in drie sets te verslaan. En Marianne Vos mist ondanks haar sleutelbeenbreuk nauwelijks iets van het wielerseizoen. Vos brak het bot afgelopen vrijdag na een botsing met de motor. Gefreesd werd voor haar deelname aan de Olympische Spelen. Omdat voor een sleutelbeenbreuk zes weken herstel staat. Maar volgens Vos kan het allemaal wel een stukje sneller. Ik hoopte natuurlijk al dat het uh, wat korter zou kunnen. Nou, en vandaag uh, de arts gesproken. En inderdaad, ik kan uh, waarschijnlijk al wel weer eerder fietsen. Eerst een week binnen en uh, niet belasten. Dus op de roller, zoals wij dat noemen. En dan uh, mag ik alweer voorzichtig gaan proberen buiten te fietsen zonder het uh, al te zwaar te belasten. En uh, ja, wedstrijden, dat duurt nog even wat langer. Maar dat uh, ook over een maand hoop ik weer in, in competitie te kunnen. En dat zou dan uh, ja, begin juli zijn. En als dat zo is, dan gaat Vos haar rentree maken in de Ronde van Italië. Radio 1, het NOS Journaal.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 Voorwaarde is volgens Hollande wel dat eerst de VN-veiligheidsraad een resolutie aanneemt. die ingrijpen mogelijk maakt. En in Noord-Italië hebben reddingwerkers. na de aardbeving van gisteren. een vrouw van 65 levend onder het puin vandaag gehaald. Ze werd niet bedolven onder brokstukken. omdat ze onder een meubelstuk terecht was gekomen. Het duurde 12 uur voor ze kon worden gered. Bij de beving vielen tenminste 16 doden. Eén persoon wordt nog vermist. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Joonaal. Voor het eerst in bijna een kwart eeuw... kan de Birmese oppositieleider Han San Suu Kyi op reis naar het buitenland. En vannacht kwam ze aan in Thailand, buurland van Birma. Ze bezocht een vismarkt in Bangkok waar veel Birmeese immigranten werken. En vanaf een balkon sprak ze kort de menigte toe. We gaan naar correspondent Michel Maas. Michel, hoe belangrijk is dit bezoek? Nou, de bezoek is dus heel belangrijk, sowieso voor uh, Aung San Suu Kyi. Omdat, uh, zoals jullie al zeiden, ze al 24 jaar lang Birma niet uit is geweest. Uh, ze, ze wilde het land niet verlaten al die tijd, omdat ze ze zat gevangen. Maar ze was bang dat als ze het land uit zou gaan, wat er een paar keer is aangeboden, uh, dat ze niet meer terug zou mogen naar Birma. En dat heeft ze steeds geweigerd. En nu kan ze dus eindelijk vrij het land uit en later ook weer in. En het is ook heel belangrijk voor die Birmezen in Thailand, en dat zijn er nogal wat, dat zijn er 2 miljoen naar schatting die in Thailand werken en leven. En daar zit ook een heel belangrijk deel van haar eigen achterban. Want er wonen heel veel politieke vluchtelingen in ballingschap in Thailand. En dat is ook uh, het land waar ze hun uh, radio-uitzendingen maakten in de tijd dat het allemaal nog uh, uh, moeilijk was in Burma. Dan maakten ze ook krantjes en websites van waaruit ze dan uh, nieuws over Burma de wereld uit uh, instuurden. Dus uh, voor, voor Aung San Suu Kyi is het eigenlijk een, een, bijna een soort thuiskomst, ook al is het er nog nooit geweest. Ja, daarom heeft ze dus voor Thailand gekozen als haar eerste reisdoel buiten Burma. En het, het leidt, we horen het al even op deze balkonscène, tot groot enthousiasme daar. Ja, zeker. En, ja, eigenlijk was dit bezoek aan die markt, dat was maar een, een kleinigheidje, een tussendoortje. Maar je ziet aan de opkomst van de mensen daar, uh, hoeveel belang aan wordt gehecht. Want officieel is uh, Aung San Suu Kyi in Thailand om een bezoek te brengen aan het World Economic Forum. Dus een, uh, een, een overheids- een internationaal forum waarover economie wordt gesproken en daar gaat zij een toespraak houden. Maar dat is, uh, ja, je zou kunnen zeggen bijna uh, maar een formaliteit, want uh, veel belangrijker is het feit dat ze überhaupt weer naar uit is en dat ze in Thailand is. Ja, want even daarover verder praten, Michel, ze is nu in Thailand, mag ze ook naar andere landen? Is ze echt helemaal vrij om te gaan en staan waar ze wil? Uh, ja, dat gaan we natuurlijk zien uh, als zij over een paar dagen weer teruggaat naar Birma, of ze het land weer in mag. Maar dat, ziet er, dat zou iedereen verbazen als dat nu niet meer zou kunnen. Dat, uh, dat zou echt een, uh, een enorme domper zijn. Dus dat verwacht eigenlijk niemand. En over een paar weken dan gaat ze een echte een grote buitenlandse reis maken. Dan gaat ze naar Europa en daar brengt ze dan bezoeken aan... Uh, aan Noorwegen, Zwitserland en uh, Engeland. En dat wordt een reis met uh, veel grotere betekenis dan deze reis. Want ja, in Noorwegen gaat ze dan eindelijk de Nobelprijs toespraak houden... die ze in 1991 had moeten houden om, toen haar de Nobelprijs voor de vrede was toegekend. Uh, die, toen heeft ze hem niet kunnen houden en dat gaat ze nu inhalen. Uh, en dan gaat ze na een korte tussenstop in Zwitserland gaat ze naar Engeland waar ze ook het parlement gaat toespreken. Maar in Engeland brengt ze een veel belangrijker bezoek voor haar persoonlijk dan aan het graf van haar man die in 1999 is overleden. En uh, ja, ze, ze kon niet naar hem toe, om, wat ik eerder al zei... omdat ze bang was dat als ze uit Burma weg zou gaan... dat ze het land niet in zou mogen. En dat heeft haar toen uh, voor die enorm zware keuze gesteld... Uh, om niet naar het sterfbed van haar man te kunnen gaan... om in Burma te kunnen blijven, om daar de oppositie verder te kunnen leiden. Goed. Correspondent Michel Maas over het bezoek en de toespraak van Aung San Suu Kyi in Thailand. We had er vandaag veel over horen. Het is D-day voor de Europese landen met een flink begrotingstekort. En dat mag nu echt niet groter meer zijn dan 3%. Dat is afgesproken. Geldt ook voor Nederland. 3% een beroemd en berucht getal. En het kan grote gevolgen hebben voor de Nederlandse politiek. Ik denk dat we should, uh... From the fiscal targets. Om de begroting in orde te brengen ziet omdat meneer Rein dat wil. Wij hebben zelf meneer Reen deze macht gegeven. Wij zijn de, het land van de supercommissaris, die is er nu. Nou, we krijgen binnenkort de cijfers van het Centraal Planbureau. Daar moeten we op aankoersen. We weten nog niet precies wat die cijfers zijn. Wat de Nederlandse economie nu meemaakt... is per saldo een vrij forse recessie...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 tot zo goed mogelijk tot een overeenstemming te komen. Dit is een lastige opgave. En die ga ik niet verder belasten met uitspraken over uh, percentages. Nederland schiet als enige land in Noord-Europa volgend jaar uh, onder die 3%-grens. En als we om die reden volgend jaar 15 miljard gaan bezuinigen... dan duwen we ons land in diepe recessie. Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, als dat verdrag niets meer is dan een kale financiële begrotingsobsessie... en niks bijdraagt aan groei en perspectief voor Europa, dan steun ik dat niet. Ja, als kabinet hebben we heel duidelijke afspraken gemaakt... over stabiliteits- en Groeipact. Wat we nu moeten doen maandag is alles wat er nu ligt met elkaar bespreken. En dan, ja, zoals we dat doen als drie partijen... proberen tot goede oplossingen te komen. Het belangrijkste is dat we zorgen dat we die economie aan het werk krijgen... en dat we op termijn die schulden afbetalen. We zijn niet als boekhouders volgende week aan het werk... maar als politici die het land sterker willen maken. We zijn geen cijferfetischisme. Het moet goed zijn voor Nederland en de Nederlandse economie. En ik vraag me af om zo ver te gaan bezuinigen of te hervormen, of dat wel verstandig is. Natuurlijk wordt het moeilijk. Het kan lukken en het kan niet lukken. De wil is toch ook bij de PVV om eruit te komen, maar niet tegen iedere prijs. Zeven weken geleden stonden we hier, hè? Maxime Verhagen, Geert Wilders en ikzelf, hier buiten bij het katzhuis. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan, uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. Dus uiteindelijk eh, is het hele pakket voor ons... Ja, onder dwang van die 3%-eis eh, van de bureaucraten uit Brussel... Eh, voor ons reden om te zeggen, we doen het niet. Gistermiddag heb ik de koningin het ontslag aangeboden... van alle ministers en staatssecretarissen. De Tweede Kamer is nu duidelijk aan zet. En als het kabinet nu niet haar eigen verantwoordelijkheid neemt... en een brief naar Brussel stuurt met 3%, dan lopen we ook nog eens risico op de door onszelf bedachte boete. Hier in deze Kamer heb ik een aantal keren gesprekken gevoerd... met de fracties van d 60, GroenLinks en ChristenUnie en VVD en CDA. Ik heb in ieder geval in die zin hoop dat ik aanleiding zie om morgen verder te gaan in deze samenstelling. Uh, ik zou hier niet tot één uur uh, vannacht zitten... als ik niet het gevoel had dat, ik, dat het zin had om door te gaan. We hebben vandaag knetterhard gewerkt om uh, te kijken... of we uh, toch ook met elkaar tot een stuk gezamenlijkheid uh, kunnen komen. Er ligt een pakket waar uh, we mee in Europa meer voor de dag kunnen komen. We zijn eruit. We hebben afspraken gemaakt... die ook voldoen aan de Europese normen. Dit akkoord realiseert een pakket van ruim 12 miljard euro aan besparingen... En het zorgt ervoor dat 2013 geen verloren jaar wordt. Dat dreigde even door de val van het kabinet. Dit akkoord neemt helaas de verkeerde route uit de crisis. Doordat je op dit moment de btw verhoogt en ook nog eens de woningmarkt op slot zet... Ja, zorg je ervoor dat de recessie die nu al te lang duurt alleen maar langer duurt... en dat de werkloosheid toeneemt. De beoordelingen dus vanuit Brussel komen vandaag voor de Europese economieën en, en begrotingen. Hoort u meer over ook deze uitzending. Onze correspondenten meldt zich tijdens het vanuit Brussel. Joost Vullings in Den Haag en we spreken ING-econoom Karsten Brezeski vanuit Brussel over deze beoordelingen. Tien minuten over half zeven. Wij gaan door naar Mark-Robin Visser die uh, zich vanochtend bezighoudt met netcar. En de onzekerheid die er nog altijd is voor uh, werknemers. Ja. Mark-Robin, hoe is jouw gast vanochtend bijvoorbeeld wakker geworden? Nou, mijn gast is wakker geworden, kan ik zeggen. Ik zal hem uh, zo introduceren, maar ik wil eerst eventjes naar zijn vrouw gaan... en vooral, mevrouw Krins, eventjes naar wat u allemaal voor hem aan het maken bent. Want los van vier boterhammetjes zie ik daar ook nog gekookte aardappels. Dat klopt, ja. En uh, eitjes? Klopt ook helemaal. Wat een verwennerij. Hij wat? moet hard werken, dus uh, dat verdient hij wel. <laughs> en moet u zelf ook nog werken? Ja. Wat doet u voor de kost? Ik ben verkoopster. En een modezaak. En hoe gaat het daar, in de modezaak hier in het Limburgse? Druk. Druk? We mogen niet klagen. En is het alleen maar kijken of is het ook kopen? ook wel kopen. Oké. Wij zijn best wel bezig de hele dag. Jullie zijn best wel bezig de hele dag. En dan nu toch ook maar even naar meneer Krins. Zijn jullie ook best nog wel bezig de hele dag? Ja, we zijn heel druk bezig. We zijn de acties aan het voorbereiden. Ja, en die heerlijke lunch opeten die uw vrouw voor u verzorgt. Ja. Moet u dat zelf niet trouwens? Waar bemoei ik me eigenlijk mee? Maar... Ja, maar daar moeten we wel de tijd voor vinden. Hè? <laughs> ja. Kijk, normaal maak ik hem zelf. Oh, oké. Okay. Ja, normaal ligt de vrouw nog een uurtje in bed. Maar vandaag is ze toch al toch vroeger opgestaan. En gaat dit nou ook al 36 jaar zo? Heerlijk ja, het gaat pas een jaar zo. Want u werkt al 36 jaar bij, uh, bij Netcar? Ja, ik werk nu 36 jaar bij Netcar. Ik ben begonnen in de bodyshop. En sinds vijf jaar ben ik vrijgesteld als vakbondsvoorzitter. Ja, u houdt, zich, u houdt zich nu bezig met. Vakbondswerk. Hoe bent u nou, de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben was in februari van dit jaar. Toen uh, was het heel koud, kan ik me nog uh, herinneren, hebben we aan de poort gestaan. Hoe bent u nou de afgelopen maanden sinds februari doorgekomen? Hoe is het geweest hier? Uh, met gemengde gevoelens, omdat we toch wel heel veel en druk overlegd hebben met uh, NEPCA en ook andere partijen. En dat is allemaal ja, onder vertrouwelijkheid moeten gaan, dus we hebben eigenlijk uh, weinig kunnen communiceren met de achterban. En dat zijn wij normaal niet gewend. En dat moeten we vandaag herstellen. Ja. Um, het overleg of dat wat opgeleverd heeft, dat moeten we nu afwachten. We, er zijn gesprekken bezig in het buitenland. En uh, we hopen dat er nu een spankje hoop is en dat we dan toch door kunnen gaan. Ja. Zijn er nou veel dingen die u weet die ik nog niet mag weten? Nee, volgens mij niet. Nee, toch nee. niet? Nee, want u zegt er zijn allerlei vertrouwelijke gesprekken geweest over mogelijke... Ja, ja kijk, partners. het is nu algemeen bekend dat de partijen uh, in, in, in de running zijn... om lekker over te nemen of bij netker productie neer te leggen. En ja, dat weten wij natuurlijk al wat eerder als februari. Alleen, dan is het nog heel pril en dan moet dat echt onder, onder vertrouwelijkheid gaan. Omdat, ja, die willen natuurlijk geen publiciteit. Nee, nee, nee. Wat gaat er nou vandaag gebeuren? We gaan vandaag uh, onze leden aanplegen... Uh, het ultimaten wat wij gesteld hebben is verstreken afgelopen weekend. Uh, wij willen een sociaal plan met Mitsubishi afspreken. En als de gesprekken fout lopen, dan willen we in ieder geval dat de medewerkers de zekerheid hebben dat ze een goed sociaal plan hebben. Uh, Mitsubishi heeft het ultimaten laten verstrijken. Ze uh, zijn niet bereid uh, om nog water bij de wijn te doen. En nu gaan wij onze leden raadplegen om te kijken hoe verder... En nog voor acties kunnen voeren. Ja, en wat zouden dat, zou dat dan voor acties uh, kunnen zijn, moet ik dan weer denken. En wat er uh, afgelopen winter is gebeurd, is een blokkade van, uh, van de poort of zo? Nou, ik, ik denk dat je dan uh, moet denken aan uh, werkonderbrekingen. Uh, ja. misschien nog een demonstratie of zo. Dat moeten we even afstemmen vandaag met onze leden. Uh, of er een 24-uur staking zullen zijn, dat denk ik niet. Hè, want uh, ja, je moet ook niet een kip met een gouden maar zeggen. Maar wat we wel willen doen is druk zetten op Mitsubishi... Om, om toch weer met ons aan tafel te gaan... Ja. en gewoon de medewerkers een sociaal plan neer te leggen. Ja. Goed, nou, ik stel voor dat we straks uh, verder praten. Ik wil ook nog wel graag weten hoe het op dit moment uh, in die fabriek uh, is... en hoeveel uh, auto's er eigenlijk nog uh, van de band rollen op dit moment... en hoe lang ze dat daar nog kunnen volhouden. Ik zou zeggen, mevrouw Krins, schiet het al op met het uh, lunchpakketje? Ja, ja, ik ben bijna klaar. Het is bijna klaar en dan uh, gaan we dat straks lekker uh, inpakken en meenemen. Tot straks. Astronaut André Kuipers heeft een grote schare volgers op Twitter. Ed Astro André, zoals hij daar heet, fotografeert er lustig op los... en zijn plaatjes vanuit de ruimte oogsten iedere keer grote bewondering. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met inmiddels uh, toch al 20 kilometer file. Um, eigenlijk maar één opvallende op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Knoop het Galder en Knoop het sint Bos 4 kilometer... En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Normale dag, John. Normale spits. Ja, gaan we wel vanuit voor de, voor de woensdag. Is het al meestal niet zo gek druk? Komen we normaal gesproken niet verder dan zo'n 100 kilometer. John Bakker bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De twee aardbevingen in Italië van afgelopen week... hebben grote gevolgen voor twee wereldberoemde culinaire producten. Vorige week raakten al 500.000 Parmezaanse kazen beschadigd. Bij de schokken van gisteren kwamen daar nog eens ruim een half miljoen kazen bij. En ook producenten van de exclusiefde soort balsamico-azijn werden zwaar getroffen. Het gaat om azijn die minimaal 12 jaar lang in verschillende soorten vaten op smaak komt. Ja, je begint met een vat en daarna, daar wordt helemaal volgepompt. Met, met uh, Trebbiano. Druivenmost. Ja, druivenmost. En dan gaat hij evaporeren. En dan wordt het verdampen. Verdampen, ja. En dan, dan gaat naar de volgende vaart. Het is uh, net als je een bijna laat, uh, laat rijpen, zo is de balsamico. En dan iedere jaar wordt de vaart veranderd. En dan is het voor de kleur, dan is het voor de smaak, dan is het voor de intensiviteit. De keuken van uh, restaurant Roberto's in Amsterdam. En dit is de Ferrari van der Zee. Roberto, dat is uh, Roberto Paier. Hij is ook uh, voorzitter van de Italiaanse Kamer van Koophandel voor Nederland...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 Waar gebruikt u hem voor hier? Oh, het is een reductie wat we gebruiken. Ik denk dat daar... Hij ligt daar op het bord. De maar reduced so we kunnen paint op de Is je nog ook Ja, het is een groot wit bord en daar ligt. Uh, een... Het is een pollinter. Maismeelkoekje. Ja. Ja. En eronder ligt een spetter. Alleen dit, dit is ongeveer 8 euro in koperen. Wat zegt u, die druppel? Ja, die druppels, ja. 8 euro voor een druppel azijn? Ja, ja.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 Er is veel azijn verloren gegaan. De beroemde vaten zijn geschud of vernietigd. De, de mensen die dood zijn, dat is de ergste. Ja. Maar het is ook belangrijk wat de consequentie is... voor een, de, een van de beste en de grootste centrum van Europa over eten. Ja. Ja. Want daar is ook gebaseerd in, in emilia romagna dus Dat is de, de, de strijk van het beste eten van Europa. Ja, dat zegt u, hè? Nou, het is gewoon zo. Ja. Ja. Vertelt u me een andere, een andere plek? Ik moet dan denken, de regio Parma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 Dus het is een hele proces wat helemaal. Het hele proces is verstoord. Ja, verstoord, ja. Ik hey, ga nu laten proberen. Ah, nou, kijk ik wel zeggen. Nou, dan gaat het heilige vocht in een lepeltje. We actually take it like this in Italy. And it's very good for the digestion. digestion. Nog a goed voor de stoel gewoon. Yes, a little spoon oh. like that. Nou, ik ga hem proeven. En dat willen dus moeten gaan Nou, dan moet ik proberen het te omschrijven. Heel zacht van smaak. Amper zuur. Meer een soort stroop. Is het. het is een ramp voor de mensen die daar werken en voor dat alles verloren gegaan is. En een ramp voor de consument, omdat voor de komende jaren echt echte balsamico uit uh, Reggio Emilia zal er schaars worden. Roberto Paier van restaurant Roberto's in een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Later in de uitzending het laatste nieuws vanuit Italië. Vragen we aan correspondent Andrea Vrede. 10 voor 7 u luistert naar het NOS Radio In journaal over iets meer dan een maand keert André Kuipers terug op aarde. Het Nederlandse ESA astronaut verblijft sinds eind december in het internationale ruimtestation ISS en zijn verrichtingen worden op de voet gevolgd door honderdduizenden Twitteraars. Zo'n 80 tweets spraken via een satellietverbinding in Noordwijk live met de astronaut. Two minutes, copy. Two minutes. Oh, he is setting up. He's making the TV and. The...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 Ik kan hier wat stemmen in de the achtergrond horen. Maria Bennett, organisator van deze tweetup van de ESA.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 Het NOS Radio 1 De Ochtendkranten. Een dwingend advies van Brussel aan de Nederlandse overheid. De Europese Commissie adviseert Nederland indringend de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Dat wordt vandaag bekendgemaakt. De Volkskrant schrijft erover. De commissie waarschuwt voor de hoge huizenprijzen in Nederland... die mede het gevolg zijn van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Om een implosie van de huizenmarkt, zoals in Spanje en Ierland, te voorkomen... adviseert de commissie stapsgewijs een eind te maken... aan de gunstige fiscale behandeling van de hypotheken. De Europese Commissie heeft ook goed nieuws, want in het rapport staat... dat de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden in Europa. De groei keert voorzichtig terug en de financieringstekorten in Europa... dalen daardoor licht. Er is kritiek op het plan van staatssecretaris Wekers... om de procedure voor klachten over de WOZ-waarde van het huis informeler te regelen. Door de nieuwe wet zouden huizenbezitters, die het niet eens zijn met hun WOZ-waarde, worden opgezadeld met extra gedoe. Zij moeten eerst contact opnemen met een gemeenteambtenaar en vragen of die de waarde van hun huis wil aanpassen, voordat ze officieel bezwaar kunnen maken. Marktpartijen zijn zeer negatief over deze wijziging van de wet, schrijft de Telegraaf. Ze zijn niet tegen het informeler maken van de bezwaarprocedure, maar wel dat het via de wet geregeld wordt. De piloot, die afgelopen maandag met een Cessna-vliegtuig neerstortte... kende de vliegroute van Zeeland naar Rotterdam door en door, schrijft het Algemeen Dagblad. Dat gesproken heeft met mensen die hem goed kenden. De piloot zat wekelijks in de lucht en kende de route op zijn duimpje. Ook was hij onderhoudsmonteur op vliegvelden in Arnhem-Muiden en Rotterdam. Vliegtuig stortte op tweede Pinksterdag neer in dichte mist. Volgens de voorzitter van de vliegclub Rotterdam is het een wonder dat de piloot en drie passagiers het overleefd hebben. Het is ongelooflijk dat ze op land zijn uitgekomen, anders had het nog veel slechter kunnen aflopen. Bestuurder en de drie passagiers liggen nog steeds zwaar gewond in het ziekenhuis. Europa heeft te weinig oog voor toenemende schaarste aan grondstoffen. Terwijl politici in de rest van de wereld zich inspannen... op de greep op de grondstoffenmarkten te verstevigen... verslapt de aandacht in Europa juist. En daardoor neemt het gevaar toe van tekorten aan stoffen als zink... Tin, zilver, nikkel, indium en koper. In het FD, het Financiële Dagblad, de oproep van een grote producent van ijzererts... die waarschuwt voor overheden die de export beperken. Het probleem ligt niet alleen bij de overheden, maar ook bij bedrijven. De directeur van het ijzerconcern ziet sinds het uitbreken van de crisis... dat bedrijven vooral bezig zijn met hun eigen problemen. Om niet met lege handen te komen staan... moet Europa de vrije marktwerking zoveel mogelijk stimuleren. De Oekraïnse regering laat tijdens het Europees Kampioenschap voetbal niets aan het toeval over. Tijdens de wedstrijden van het Nederlands Elftal zal er geen spatje regen vallen. Oekraïners hebben namelijk raketten klaarstaan om te voorkomen dat het regent boven de voetbalstadions. En de wapens bestoken naderende buien met chemicaliën, waardoor de regen op een andere plaats valt, staat in het AD. De techniek is trouwens niet nieuw. U weet het misschien nog, China past hetzelfde trucje toe tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in 2008. En dan nog een vreemd verhaal in de Telegraaf. Een man die wilde vliegen met Turkish Airlines... moest zijn kunstbenen in het bagagerek stallen. Anders mocht hij niet mee op de vlucht van Istanbul naar Amsterdam. Ik moest in het gangpad gaan liggen om mijn benen eraf te halen, vertelt hij. Ja, ze hebben ook een foto. En daar liggen inderdaad de kunstbenen. Uh, in het bagagerek. De man is woedend. en zegt in de krant dat hij als gehandicapte recht heeft... op een plek op de eerste rij of een plaats met genoeg ruimte ergens anders. Maar daar had de luchtvaartmaatschappij geen boodschap aan. In zijn ondergoed werd hij naar een krappe plek verbannen. Op de heenreis werd hij trouwens wel correct behandeld, maar op de terugweg kon hij dus alleen in stukken zijn bestemming bereiken, al dus de krant. Na zeven uur hoort u meer over de nieuwe Franse president Hollande. Die sluit een militaire aanval, militair ingrijpen in Syrië niet uit. Ron Linker bericht vanuit Parijs. We maken een rondje langs de landen die vandaag misschien wel wat te vrezen hebben van de Europese Commissie. En commissaris Olly Rehn die gaat beoordelen of zij een goed, uh, goede economie hebben. En of hun vooruitzichten goed zijn. En u hoort het laatste nieuws over de gevolgen van de aardbevingen in Italië.